de kok met het NOS journaal Duizenden Palestijnen verlaten de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Een verslaggever van de zender Al Jazeera zegt dat ze naar het westen lopen, waardoor het Israëlische leger een humanitaire zone is ingericht. Israël heeft zo'n 100.000 Palestijnen opgeroepen om Rafah te verlaten. De Israëlische minister van Defensie zinspeelde gisteren op een inval in Rafah. Er zijn berichten dat Israël vandaag in het oosten van de stad luchtaanvallen heeft uitgevoerd. Op beelden die door de NOS zijn geverifieerd, zijn explosies. ...door luchtaanvallen te zien. De OM eist bijna 30 jaar cel tegen de vermeende opdrachtgever... van de vergismoord op Jordi Latumahina. De Amsterdamse DJ werd bijna acht jaar geleden doodgeschoten... omdat hij werd aangezien voor drugshandelaar Gino M. Die woonde in hetzelfde appartementencomplex... en reed in eenzelfde soort auto. Uit gekraakte berichten tussen criminelen is duidelijk geworden... dat verdachte Noerdien H. die opdracht gaf voor de moord... zelf zei tegen de rechter dat hij er niets vanaf weet. Donald Trump heeft opnieuw een boete gekregen in het zwijgeldproces tegen hem. De oud-president moet duizend dollar betalen vanwege uitlatingen over de jury... wat de rechter had verboden. Het is de tiende boete voor Trump. De rechter waarschuwde nadrukkelijk dat celstraf dreigt als hij niet stopt. Trump zou zwijgeld dat hij betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels... hebben verdoezeld in zijn bedrijfsadministratie. En dan kan hij maximaal vier jaar cel voor krijgen. En vanaf vandaag kunnen de eerste schapen een vaccinatie krijgen tegen blauwtong. In totaal moeten bijna 1 miljoen schapen in het hele land ingeënt worden. Vorig jaar gingen ongeveer 40.000 schapen, 40 schapen dood door het virus. De afgelopen tijd hebben veel gepensioneerde dierenartsen en studenten zich gemeld om te helpen met vaccineren. Het weer, vooral in het zuiden regen. Vannacht wordt het daar geleidelijk droger. Temperatuur daalt dan naar een graad of 10. Morgen wisselend bewolkt. In het zuiden valt mogelijk eerst nog wat regen. En dan wordt het gemiddeld 18 graden. Dit was het NOS Journaal. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Laten we hem weer eens horen, Seiki. In eerste instantie zei ik het helemaal verkeerd totdat ik op de, de avond uh, er tegenkwam tijdens de Rob wordt In de eerste voorronde stond ze geloof ik daar. Uh, met haar hele band. Tara Thomas, uh, dat is de dame die de schuilhoogte gaat. Het nummer uh, Petronaise heeft hem volgens mij ook laten horen uh, tijdens die avond. En het uh, nummer is al een tijdje uit, maar goed, uh, laat hem toch uh, gewoon nog een keer horen. Welkom in de uur nummer 2, waarin wij gaan praten straks met Teddy Mac, of beter gezegd Teddy Macrander. En daar ben ik aangekomen en moet ik toch eerlijk is eerlijk de, uh, de heer Maarten Verduin daar uh, ja, min of meer de credits uh, voor geven. Want hij uh, was samen in, met zijn team degene geweest die afgelopen zaterdag het uh, werk van Teddy Mac, of beter gezegd Teddy Macrander, laten horen. Uh, straks het nummer twice. Maar daartussenin natuurlijk ook nog uh, daarvoor bedoel ik een gesprek. Um, deze meneer hebben wij ook meerdere malen in de uitzending. En ik ben officieus uh, de voorzitter van deze fanclub. En er is ook een secretaris van uh, officieus dan. Een secretaris en die schijnt ergens in de buurt van Capelle uh, te zitten. Uh, want als het aan hem ligt, dan moeten we daar ook wat meer aandacht aan besteden. Nou, dat uh, wordt dan ook meteen bij deze gedaan. De laatste waarschijnlijke single van Nolan, Twice is Cool. You're Twice is Cool, you're three times mm how -hmm. fast nice. In your pretty eyes, I see reflections, parasites. played a fool I give up forever for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 You know Ik weet ik hem begin te vinden. Uh, muziek uit dit dorp mensen. Wendy Moore. Want uh, ja zeker wij komen uit Zandvoort. En we kunnen er ook wat van. Helen Earth. Vorige week was zij geloof ik voor de derde meer een keer hier uh, bij ons tijdens 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En terecht, want het materiaal is er ook naar. Hell on Earth, uh, dat was uh, Wendy Moore. De voorhoorier Newland, uh, die kunnen we helaas wat minder snel uitnodigen... want die moet helemaal over de afsluitdijk komen. Er is wel binnenkort een optreden van hem. Je moet even checken op zijn socials en anders op zijn website... want het meest recente materiaal is een single, twice as cool... Nieuw is morgen een single van Scout. En we hebben hem al eens een keer eerder in de uitzending gehad. En ik vroeg hem al meer eigenlijk ook een beetje uitleg... omdat er ook iets gaat komen bij 3 voor 12 Noord-Holland... waar ik ook dan de redacteur van ben. En ook de chef Nieuwe Muziek. En daar heb ik hem al wat over gevraagd. en Toen was hij zo vrij om een spraakbericht in te sturen. Ja, ook dat ideetje moet ik zeggen heb ik een beetje van Maarten Verduin, van uh, een collega van mij bij RPL Woede. Met dat uh, programma wat hij op zaterdagmiddag doet. Dus ja, uh, dat zit er ook in. En hij geeft dus een uitleg... over zijn nieuwe single... Kwijt voor altijd. Hé hey Jaap, uh, ja, ik, zal het je, ik zal het je... Ik leg het je graag uit, om het zo maar even te zeggen. Uh, het nummer Kwijt voor altijd... dat heb ik eigenlijk zo goed... als in dezelfde week geschreven. Uh, en helemaal afgemaakt als... als hartendief. Dus het nummer wat eerder uitkwam... wat uitkwam... Uh, in januari en um, dan praten we eigenlijk ergens al vorig jaar, mei vorig jaar ben ik begonnen met beide nummers en dat was net nadat um, ik littekens uh, had afgemaakt, de, de EP waar we het vorige keer ook al een beetje over gehad hebben um, en na het maken van die twee nummers viel er echt een soort enorme druk van mijn schouders of zo um, en het voelde dus ook heel erg alsof het het einde was van het verhaal van Littekens... wat ik op de plaat zelf nog niet helemaal verteld had. Die nummers hebben toen heel lang in de kast gelegen. En uh, toen, ik de, toen ik het album uiteindelijk op een LP... of de EP uiteindelijk op een LP gezet heb... Um, heb ik besloten om die Hartedief en die Kwijt voor Altijd... te binden aan, uh, aan, aan het Littekensverhaal. En uh, zo ook voor mezelf is die knoop doorgehakt. Um, en ja, het is... Kwijt voor Altijd is dus echt... De allerlaatste punt achter het verhaal van littekens... ...en het is dus in die zin ook echt het einde van een tijdperk. Um, ik, uh, ik zet mijn punt achter een relatie. Ik uh, kom erachter dat... ...wat er precies gebeurd is... ...en, en dat, dat diegene mij nu echt helemaal kwijt is. En uh, dat ik daar eigenlijk als de sterkste uitkom. Waar Hartedief dus de voorzet gaf... ...kopt kwijt voor altijd die helemaal in... Uh, en het is dus het laatste nummer van het littekens tijdperk. En dat is uh, helemaal niet verdrietig. Want er komt nu ook iets, uh, een heel mooi nieuw tijdperk aan. Met ook al snel weer een andere nieuwe single. Uh, en dat hoor je gestaag. Uh, dat. Ja, het nummer is helemaal gemaakt en geproduceerd in mijn eigen slaapkamer uh, studiootje. Er zitten zelfs nog uh, originele sounds in van ik die gewoon op mijn tafel slaat met, om ritme te maken. Ehm... Uh, en uh, ja, het is een nummer waar ik heel erg van, van kan genieten. En naar mijn mening is het het beste nummer wat ik tot nu toe heb uitgebracht. Uh, het laat heel erg sterk zien wie ik als artiest ben. De, de schuring tussen alternatieve pop en, en hiphop komt hier heel goed naar voren. En uh, het is een, uh, een grootste tune waar ik voor het eerst ook heel veel verder ben gekomen in mijn vocals dan, uh, dan ik eerder kon. En ik ben er heel trots op. Uh, dat, is, uh, ja, dat is hem eigenlijk wel zo'n beetje... Mijn hart was gebroken Ik kreeg hem weer terug Ik heb gezeten met duizenden stukjes Jij was gevlucht De zon nog niet onder Maar de zomer is klaar Nu ben ik de koning te rijk Breng die herfst maar Ik slaap veel beter Ik ben niet meer kwaad, wil niks meer weten over jou en die vreemde Die het blijkbaar waard was, nu ben je me kwijt, voor altijd Ja, jij maakt littekens, snijdt zo diep Jij wil niet kijken, maar je hebt het al gezien, ja er is een nieuwe ik er is een nieuwe me. Gasoline op alles dat mij stopt Steek het aan, zet het in vuur en vlam Jij weet niet wat ik wel en niet kan Zeg me niet wat ik wel en niet mag Ik moet door ik wil niet meer babbelen hoef liever geen woord meer van je Dat is de best nu, schatje, jij was onverschillig Dat bleek onverstandig, mijn hoofd is nu geheven Die van jou is in de markt en bedankt voor alle scars Ik neem ze mee, ik heb geleerd en bedankt voor alle bars man. Ik weet dat jij vannacht niet kan slapen En besef diep in je hart Ik slaap veel beter Voor altijd, ja. Je bent me kijk, kijk, kijk, kijk. van de Amsterdam Popprijs 2022. Ja, daar hebben ze aan meegedaan. En ook aan de Rob woord. Maar dat is iets langer geleden. Panda aan de maar, want daar hebben we het over. En dit is hun nieuwe single die morgen gaat uitkomen. Ook daar hebben we groen licht voor gekregen. Dus twee nieuwe singles die morgen uitkomen. Want daarnet heb je Scout kunnen horen. Plus de uitleg, de explainer, om het even in het Engels te zeggen, kwijt voor altijd. En dit nummer van Panda aan de maar heet officieel... It's not my birthday. En dan heet het hip hip hooray. En dan staat er nog wat achter. Maar daar uh, gaan we het even morgen over hebben bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want dan wordt hij daarin meegenomen. Dus uh, de nieuwe single. En het is altijd leuk. Want uh, ja, de band komt deels uit Haanlem. En deels uit, het, uh, uit, uit Leiden. Geloof ik. En dat levert altijd wel leuke gesprekstof. Tussen uh, deze jongen hier als interim hoofdredacteur... en eindbaas van 3 voor 12 Noord-Holland... en collega Rogier van Nierop, die het hier leider doet. Ja, zo werkt dat dan eenmaal. Bolaniki met Julie Julie. En ik in één keer gewoon eventjes weer, uh, weer niet aan het opletten. En dan moet ik gewoon weer even iets zeggen. Martine Bond, na tien jaar heeft zij weer een nieuwe single uitgebracht. Orphan Child. Did by her. een wijziging gemaakt bij 3 voor 12 Noord-Holland... bij het uitbrengen van deze single. Vorige week is dat uh, gebeurd. Uh, van Martine Bond. En zij is de zus van een voormalig toetsenman van Alaska. William Bond. Want uh, op het, uh, een van de eerste uh, albums uh, is William Bond de toetsenman. En de zus Martine is ook uh, muzikaal aangelegd. Helemaal aan het begin. Daar begonnen we de uitzending mee. Uh, met MGGM. Dat is een samenwerkingsverband met Gerard Heusingveld. En nou denk je, heeft hij er dan niks mee te maken? Zeker wel, want hij is een van de mensen die achter deze productie schuilt. En het geluid komt ook van een, van een magier uit Volendam. En dat is Blanco. Maar eerst over Martine Bond. Want alles aan Martine resoneert muziek. Als zij binnenkomt, komt er een ster binnen. En niet met grote pauwenveren, maar met diepgangen en iets mystieks. Ik ken weinig vocalisten die loops zuiver kunnen zingen en kunnen ontroeren. Het is geweldig om Martine op haar nieuwe muzikale pad te mogen bijstaan en uitbrengen. Dat zegt Gerard Heusingveld. Was getekend en het nummer was uiteraard natuurlijk de uh, Orphan Child. Die sinds vorige week is uitgebracht. Naar iets anders. Want uh, weer, ja, toch loopt die Maarten Verduin een beetje als een soort rode draad door het hele, uh, hele programma heen. Maar dat, daar kan die man niks aan doen. Ik ben uh, een van de mensen die altijd op zaterdag inprikt tussen 4 en 6. Bij het programma um, Podium 1071. En dat uh, wordt gedaan door RPL Woede. En ineens zat daar een single in van een dame. En die heb ik nu aan de telefoon. En dat is Terry Macron zoals zij voluit heet. Maar volgens mij. Um, Terry. Um, moet ik het zeggen, onder Teddy Mac. Daar breng jij het onderuit, toch? Of niet? Dat klopt helemaal. Zee, ja, want we moeten wel heel volledig uh, zijn met dit hele verhaal. <laughs> um, ik, ik geloof dat dit uh, de eerste single is die je hebt uitgebracht. Of niet? Dat klopt. Ja? Ja, het is wel echt even een soort uh, een eerste uh, hoogtepunt. Je voelt het wel uh, in mijn uh, muziekontwikkeling uh, dat ik dit... Uh, ja voor het eerst dan echt iets uitbrengt. Ja. Uh, even over jou, want uh, collega Rogier van Nieurop, en dan zit ik weer even in de 3 voor 12 uh, rol, want uh, ik uh, doe het in Noord-Holland en, en Rogier is, het, uh, is een beetje de eindbaas uh, en eindchef in Leiden, maar die heeft er een stuk aan uh, gewijd. Geen zorgen voor morgen. Uh, dat is uh, de, de, de kop van, uh, van ja, eigenlijk een beetje dat stuk waar uh, je over geschreven hebt, over de single die je hebt uitgebracht hij Of dekt hij daar ook mee de lading in dat opzicht? Ja, dat denk ik wel. Dat, ja? is, dat is wel de, de boodschap die uh, ik over probeer te brengen met mijn eerste single. Terwijl gewoon in het, ja, dat de zorgen overmorgen ja, niet, uh, je niet verder helpen. Nee, um, want hoe sta jij als jongeren uh, ja, als jong mensen hierin? Want ik, ik hoor regelmatig uh, jongeren hebben. Jongere mensen hebben regelmatig te kampen met mentale gezondheidsproblemen of hebben uh, last van prestatiedrang, uh, ook iets met sociale media waarbij je dan veel beter moet voorkomen dan, je in, ja, dan het in werkelijkheid is. Uh, hoe zit dat met jou, die prestatiedruk? Hoe, uh, hoe sta jij daarin? Nou ja, ik moet zeggen dat ik zelf wel iemand ben... die heel veel kan uh, nadenken en piekeren over dingen die nog moeten komen. Dus uh, daar is zeker de inspiratie vandaan gekomen. Maar daarnaast uh, um, studeer ik ook uh, tot, uh, uh, ja, tot orthopedagoog. Dus ik werk ook daarin uh, veel in het stukje mentale gezondheid. Mm -hmm. um, dus dat is iets wat mij wel heel veel bezighoudt. En inderdaad, dat je dat wel steeds meer ziet. Dus vandaar hoop ik ook dat uh, veel mensen iets uh, aan de boodschap hebben die ik probeer over te ja uh, nou begin je erover uh, dat, dat verhaal uh, ortho... en dan orthopedische zorg zoiets zijn uh, Orthopedagogie. ja orthopedagogie uh, dat is dat uh, klinkt iets als uh, in de gezondheidszorg Klopt dat? Ja, ja dat is gewoon ja, een soort uh, psychologie... maar dan gericht op de ontwikkeling van, van jongeren. Ja, daar ben jij echt niet de enige. Want ik weet dat uh, Joey Vriend... die doet dan wel iets anders op een heel ander terrein... maar die is daar ook in werkzaam. Uh, dat is zo een, een Noord-Hollandse songwriter hier. Uh, ja. Dus uh, moet je maar eens checken. Dus uh, dat, uh, dat zeg ik dan ook eventjes. Uh, ja. Maar even weer terug naar jou. Uh, want in 2019... Uh, dan heb ik even dat stuk uh, van collega Van Dierop uh, er even bij uh, gepakt... Uh, heb jij uh, gestaan onder, tenminste, in de finale van onder andere Art Rocks in Paradiso? Dat klopt, ja, ja. Dat was heel leuk. Ja, wat wat, wat uh, heb je daaraan overgehouden? Wat, wat is uh, de ervaring daar voor jou geweest? Nou, het was sowieso een hele mooie kans. Het was wel echt mijn droom om uh, op het podium in uh, Paradiso te staan. Dus mm. dat was een, een heel mooi hoogtepunt dat ik kon uh, afvinken. Mm. En daarnaast was het gewoon een hele mooie ervaring om... Uh, uh, muziek ook met kunst te kunnen combineren. En uh, ja, om dat te mogen doen was gewoon een hele mooie kant. En daar heb ik wel een hele goede herinneringen aan. Ja, want uh, dan komen we ook weer een beetje over, over jou uit. Hoe ben jij eigenlijk uh, ja, min of meer met uh, muziek in aanraking gekomen en dan ook met songwriting? Nou, ik ben eigenlijk zingen doe ik al zo lang als ik me kan herinneren. Mm. Maar vanaf mijn twaalfde ben ik uh, een beetje begonnen met um, ja, mezelf leren gitaar spelen. Uh, juist omdat ik graag ook zelf muziek wilde schrijven. En toen heb ik ook mijn eerste nummer geschreven. Mm. En sinds uh, ja, sindsdien ben ik eigenlijk niet opgehouden. Ik heb uh, ook uh, ja, een soort bandcoaching heet het, uh, een soort coaching gekregen om te helpen met liedjes schrijven en een stukje performen. Ja. En uh, ja, zo is het een beetje... Uh, verder gegaan en dan steeds meer optreden. Zo is dat uh, ja, een beetje gelopen tot waar ik nu ben. Ja, um, jij hebt het over bandcoaching. Weet uh, van het fenomeen bandcoaching af. Uh, in, mm -hmm. Bij NH-pop zelfs is er uh, een soortement van popmasters. Dus dat heeft ook iets met bandcoaching en ja, songwriting coaching uh, te maken. Wat, wat steek je daarvan op? Um, nou ja, het was vooral um, leuk om te ja, even wat feedback te krijgen op inderdaad wat je doet. Als je, vooral als je zo beginnende bent, dan kan je alle hulp gebruiken die je wil, maar het was, het was wat, um, wat, ik vond het altijd wat laagdrempeliger dan echt les. Het was, een soort, het was echt een soort beetje met iemand. Ik had echt een partner om uh, te praten over het schrijven van muziek en wat meer te leren hoe ik zelfverzekerd op het podium kon staan. Dus dat heeft me echt wel geholpen uh, in uh, ja, de artiest worden die ik nu ben ook. Ja, want, um, ja, valt het mee of valt het tegen? Hoe, hoe, hoe, sta, je, hoe sta je daarin? Uh, waar ik nu sta met, uh, ook van... Ja, ja, en ook van uh, valt het mee of valt het tegen? Moet je er heel veel voor laten? En uh, hoe zit dat? Nee, ja, ik, uh, ik, ik probeer een mooie combinatie te maken... van het stukje muziek en ook het stukje studie. En ik uh, moet zeggen dat ik uh, ook juist nu... met het uitbrengen van de nieuwe single... echt blij verrast met hoe het gaat en hoe het wordt ontvangen. Dus dat is alleen maar, vind ik alleen maar heel leuk om te zien. Dankbaar voor. Ja, ja ik, ik zou ervoor pleiten... nou ja, um, misschien uh, dat collega uh, Verduin... dan toch maar eventjes achter zijn oren moet gaan krabben... en moet zeggen van, nou, die Teddy... Uh, Mac, die moeten we toch maar eens gaan vragen. En datzelfde geldt voor mij eigenlijk ook. In dat opzicht. Om hier... Nee, Ik ben wel een keertje bij Maarten geweest. Jij bent al bij Maarten geweest. Okay. Absoluut. Al ja. twee keer. Al twee keer. Ja. Kijk, dat, dat, dan, dan loop ik achter in ieder geval. <laughs> ja, nou ja, misschien krijg ik uh, zo direct wel ergens een bericht in de messenger dat uh, van, joh, je zit gewoon te pitten. Dus uh, wat, wat dat er gaat. Maar goed. Uh, ja, ik, ik, ik hou het ook niet altijd helemaal uh, bij. Even over, uh, want, uh, want ik ga even naar die single uh, toe. Ja. Uh, daar staat daar heb je het over, I know you're stuck, what can we do? And when you worry about the future in your head, you go through it twice. Ja. Wat is daar de diepere betekenis van? En dit is tegelijk de Maarten-Vurduin-vraag. Ja, dat is vooral de, um, het idee dat als je je van tevoren ergens druk over maakt dat iets gaat gebeuren... Hm? Uh, ...dat je ja, eigenlijk... Je ...maak je er dus van tevoren je druk over... ...en stel het gebeurt ook echt... Hm? ...dan maak je er dan waarschijnlijk... ...moet je er ook mee omgaan... ...dus dan moet je er eigenlijk twee keer doorheen... ...dat was het idee wat... Uh, ...ja, achter, achter de tekst... Um, ...en dat dat eigenlijk de zonde is... ...omdat soms of het gebeurt niet eens... Hm? Maar het is ook zonde als je er twee keer doorheen moet in plaats van één keer. Juist. Um, ja. Dat is, dat is wat, er, wat ik er vooral mee bedoel. En dus je, je moet je eigenlijk uh, uh, niet uh, te veel zorgen maken. Want dat is ook uh, de strekking van het artikel bij 3 voor 12 Leiden, het geval. Absoluut. Maar ja. ik uh, moet zeggen dat ik het zelf... Uh, ik, het klinkt natuurlijk allemaal heel makkelijk. Hm. Maar ik, ik zing het nummer ook vooral naar, eigenlijk naar mezelf. Hm. Um, ook natuurlijk naar, naar de luisteraars, maar ook eigenlijk is het origineel naar mezelf toegeschreven, omdat ik het zelf eigenlijk ook heel moeilijk vind om, uh, ja. om mijn eigen advies op te volgen. Ja. <laughs> maar dan uh, probeer ik soms even terug te denken aan dit nummer. <laughs> dan de laatste vraag. Waar ben jij te vinden op het Wereldwijde Web? Uh, ja, op de meeste sociale platforms. Dus uh, Twyce nu ook te luisteren, dus op Spotify en Apple Music en uh, ja, alle muzikale platforms. En uh, ik ben ook zeker te vinden op Instagram en Facebook en uh, al die on onder Teddy Mac uh, en Teddy Mac anders. Heel goed, dan gaan we hem laten horen hier is Twice. to you Just close your eyes and lose your disguise Denkt, uh, wat is dit? Dit zijn de Stone Souls. En uh, er is ook een original soundtrack. Tenminste, uh, dat zegt men. Uh, en de titel van, dat, van de EP heet Splinter. Uh, vind ik wel leuk bedacht. De je Terry Mac met uh, TWICE. Er uh, is al het een en ander verteld op uh, 3 voor 12 Leiden. Daar moet je even kijken. En daar staat het een en ander op. Nu uh, verder met dames die behoorlijk wat aandacht gekregen hebben bij het landelijke 3 voor 12. Namelijk. Sarah, Julia, oftewel Sarah Nauta en Julia Nauta. Twee zussen. En ze hebben een EP uitgebracht. En daar zit dit mooie nummer op: een single. Mount Fuji. God lost in the woods. God in the question.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 Time and say our love will never end Ducks of Harlem en uh, dat is een band die bezig is met een album aan het uitbrengen. Street Opera, uh, dat is een van de nummers die hierop uh, terug te vinden is, is dit nummer. Uh, Hold My Hand, daarvoor hoorde je Mount Fuji van uh, de zusjes Nauta en ze heten Sarah en Julia. En dat hadden ze bedacht, nou jongens, dan noemen wij ons ook zo Sarah Julia en het heeft een onuitsprekelijke titel moet je maar even nakijken en dat uh, nummer wat je hebt uh, kunnen horen heet Mount Fuji we gaan op uh, naar het uh, nieuws van 9 uur en uh, dat doen we met een single die we vorige week als primeur mochten draaien en nu hoor je hem nog een keer want het is ook een hele mooie single en de dame in kwestie heeft ooit aan The voice kids ik geloof ik meegedaan Elena zij nu weer bij. Zijn, Maar jij hebt mij gekend Voel me vervreemd van wat er toen ooit is geweest Jij zag mij zoals niemand dat ooit deed Oh lief, ik wil niet dat ik me vergis Dus blijf ik liever weg dan dat ik je mis Je voelt nu als een vreemde Eerst gekend, maar nu zo zoekend Voor wat ik voel als jij weer voor me staat. Gaan we terug of stilte? Weet niet of er nog een ons bestaat. Voel me vervreemd van wat er toen ooit is geweest. Zoals het ons zoveel bracht. Maar het rippen van de wijzers nu tot stilstand gebracht. Hoe heb ik dit eerder nooit bedacht? Je voelt me als een vreemde. Eerst gekend, maar nu zo zoekend in de